Wanneer het lekker weer is, de natuur in de lach. Atlas, ze strooien roet en haar poesje voor de dag. De meisjes maken stijve paffeljatjes in haar haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Dus ze gaan naar het Startjord en pa, die zegt dat nu verkeer. Sal Ma zegt dat er man en oude zij, blijmer ze is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze pluistert deelt met brede sfeer haar vaaier op hem Maar potsel roept zich, ze de zee ziet hem mijn we gaan zand.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 mijn moeder die wilde eigenlijk naar de Tollestraat toe. Er waren pas nieuwe huizen gebouwd op het Zeemeeuweterrein. Maar dan vond mijn vader de huur... Stop, stop, je gaat snel. Zeemeeuweterrein waar? Het Zeemeeuweterrein lag toen de tijd langs de spoorbaan... waar nu de Tollestraat al, uh, eigenlijk al vele jaren is. De Tollestraat, ja, ja, ja, ja, Dus daar werden toen die nieuwe huizen gebouwd. En ja, het zand worden ja, na de oorlog natuurlijk. Uh, het geld en alles. Dus mijn vader vond dat een beetje te, te, te jouker worden. Dus die zegt, nou, we gaan naar de Vlennepweg toe.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 Daar op hetzelfde punt. Dat was net even over de tweede spoorbomen heen. Op het hoekie uh, Op het hoekie Nee, hij zat niet op het hoekie Want daar zat uh, de heer Seidsma toen de tijd met een bibliotheek. Dan oh. kon je ook boeken lenen toen de tijd. Ja. Hoe de man dat daar gered heeft, is me altijd naar raadsel gebleven. Maar goed. Maar naast ons woonde de uh, uh, Arie Kerkman dan. En die dreef uh, petroleumhandel. Ja, milieueisen waren er schijnbaar nog niet zo erg. Dus alles kon ik kon in die dagen.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 dus het is niet voor te stellen, maar dat je met vier zeepkisten tegelijk de te vollende weg naar beneden zeilde. Daar waren vroeger ook zeepkistwedstrijden. Er, er zijn ook uh, officiële wedstrijden zelfs nog gehouden. Kun je nagaan hoe ja. makkelijk dat was toen ja. in, die, in die tijd. Dus. Maar zo is het eigenlijk, ja. Zo is het eigenlijk een beetje in het begin, uh, in het begin gegaan. Leuk, leuk. Uh, maar we hebben het gehad over die, die barak dan ook in het verpleeghuis. Ja, dat was prachtig spelen daaromheen. En dan zat je tegen een kerk of van eigenlijk. Hè? Dat ja. was eigenlijk voor, voor ja, als je, als je klein was, was dat ook wel wat. Hè? Want ik wist niet beter of vandaar dat gingen de mensen naar de hemel toe. <laughs> ja, dat, dat was me verteld. Dus, hè? Mijn hoe is daar weggebracht en dan stond ik eigenlijk omhoog te kijken naar waar die ladder was eigenlijk. Die heb ik nooit gezien toen. <laughs> maar goed...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 En dan om het hoekje woonde mijn grootmoeder, oma Drommel. Dus we zaten op uh, uh, drommel eigenlijk. Het was een heel drommelwijkje. Het, uh, het was een aardig wijkje met drommels bij elkaar. <laughs> dat, hè. Heel, uh. Helemaal weggedouwd aan het andere end van duin eigenlijk toen de tijd. Hè. Tom, we gaan even naar de muziek. Ja. Ik heb geen speet. Ik heb geen speet. Van de dingen die je ging geen haartje speet.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 Isn't it? That is unfair. Ik heb geen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 30393. Tom, we gaan weer verder. We waren gebleven met de geboorte. en het wonen op de Vallenhepweg. Ja, nou dan gaan we eens even verder op die Vallenhepweg. Want dan kijk ik even bij ons uh, uit het raam vandaan eigenlijk. En dan uh, schuin aan de overkant. Er stond een, een enkel de woning met een pompstationnetje.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 De, aan die overkant, schuin aan de overkant van uh, het huis van Termata, stond er een museum van publieke werken toen de tijd. Twee hele grote deuren, een, uh, ja, een beetje kasteelachtig gebouw. En aan beide zijden een, een bovenwoning. En aan de ene kant woonde de familie Zwemmer. En aan de andere kant woonde de doodgraver van Koper met zijn gezin in die dagen. Daarnaast had je het hek, uh, van het, de ingang eigenlijk van, het, uh, van de Algemene Begraafplaats.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 Ja, en je kijkt. Er was een weg nog, Je, je kijkt daar zuidelijk eigenlijk. Ja, de, de Noorderduinweg liep vroeger door. Naar de core Dus vanaf de Tweede Spoorbomen langs ja. de core En dan maakte hij een draai. En dan kwam je uit bij de oosttunnel. Van het Circuit. Van het Circuit toen. de ja. tijd, in die dagen dus. Maar we gaan er even, even rustig naartoe, naar die kant. Want ja, okay, daar is nog okay. wel wat over te vertellen. <laughs> Naast die. Uh,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 Ja. Die in 1941 al gebouwd was eigenlijk daar. Hè? Dus je hebt eigenlijk tijdens die is die opgezet. Van meneer Molijn. Van meneer Molijn. Dat, ja, uh, dat bakkelied was een, een kunstharst. Het was eigenlijk de voorloper van het plastic eigenlijk in ja. die dagen. Dus als dan... Maar als je dan langs de koreldeks reed, aan je rechterhand... dan had je links had je die modderkommen. Uh, stinkende daar, troep. Tegenover, uh, tegenover de, de koreldeks, daar lagen de, de brokstukken nog... toen de tijd van het oude terrein. Er zijn later die, die huisjes opgebouwd. In het de, de begin van de Celsiusstraat, die doodlopende straatjes allemaal. Maar toen de tijd stonden daar nog muurresten overend van die uh, Nou zijn er een, van een aantal zond te zeggen, wat is Entos?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 Maar dan achter die koreldeks, daar, uh, daar had je de stortplaats toen de tijd van dat uh, koreldeksvuil. En als wij nou uh, de schillenboer hielpen in Duin, dan stookte niet zo'n kookpotje op met hout. Maar dan zeiden de jongens, kregen we Jutte sokkie mee, gaat even naar de koreldeks toe. En op de stortplaats haal dat stuk in de bakkeliet wat daar weggegooid werd achterweg. En dat werd dan uh, op, die, op die stookplaats van die, uh, van die kookpot gegooid. Want dat ging smuilen, die roodzooi. Het was misschien levensgevaarlijk, omdat het stonk uh, verschrikkelijk natuurlijk. Maar en je weet niet wat, wat voor chemicaliën kreeg, erin zaten? Toen de tijd keek men daar niet naar. Want even naast de Corendex stond die FF fabriek toen de tijd.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 En dan ging je dus naar onder andere Varkensboeren. En die aardappeltelers gingen daar langs achter duinen in weer. Dan kon je verder de bocht door eigenlijk. En dan beging, we zijn nog steeds richting oosten not, not ja, gaan, kan dus je aan kan volgen. Aan de overkant hadden we de modderkomen daar al. Dat waren dus ook oude theelandjes die volgelopen waren. En als we dan nog even verder gaan, stond daar een grote gele schuur toen de tijd. Een grote houten loods. En daar zat meneer Koning in, Willem Koning, Willem Kokken. En die had daar zijn vrachtwagens in gestald. Dat waren dumpvrachtwagens toen de tijd uit de, uit de Tweede Wereldoorlog. Die gebruikten die toen de tijd voor puin, grond, stenen te rijden... voor de wederopbouw in Zandvoort in die dagen, weet je wel. Maar die had daar een soort garage eigenlijk. En als je dan verder kwam, dan kwam je bij Tunnel Oost uit... Hè.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 Ik poogde destijds bloemkool de ochtend weer mee. We aten dagelijks bloemkool voor ontbijt, lunch en diner. Mijn vader heeft de groente tuin, de hoed van alles in. Dat is de viz waarin ik woon voor heel het huisgezin. Maar ik mag daar niet komen, want dan papa raak mijn graf.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 maar ik mag daar niet komen, want dan wat papa grof. Dan schreeuwt heen. Klikken je leeuw. Kling, kling, wat doe je in mijn hof? Als onze ektjes bloeien, dan pluk ik een boeket. Mijn mama heeft ze nooit eens in een vaasje neergezet. Zeg pas op voor papa als die daar ooit van hoort Hij is zo vreselijk driftig dan waar gaat die vaste moord? Mijn vader heeft een groentetuin, groeit van alles in Dat is de vitaminebron voor heel het huisgezin Maar ik mag daar niet komen, want dan wordt papa grof Dan schreeuwt ze Kling, klein kleurt dat je in mijn hoofd Als ik een lief klein slakje vind Zet ik hem op de sla De rupsje zet ik op de kom, Maar dat mag niet van pa Die rupsen mieren slakken, van waarvan het soms grieft Die maakt hij dood Ik denk niet dat hij iets voor dieren voelt Mijn vader heeft een groente thuis, van alles in Dat is de vitaminebron Voor heel het thuisgezin Maar ik mag daar niet komen Want dan papa gaf Dan schreeuwt hey Klink, klink, kleurt dat je Wat doe je in mijn hof Ja, de groentetuin, uh, Cor Ja, van Helentje uh, van Capelle van, ja. uh, Ook van de speeltuin, hè? dat ja, weet je nog wel precies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 we zijn de, ongeveer bij de Corendex we beland. We zitten even bij de Corendex nog op de Noordenduin. Ga dus In er. die tijd dat het dus de, de, de heel Noord nog, het Nieuwe Noord nog, onbebouwd was eigenlijk hoor. Die die, Corendex, die fabriceerde toen de tijd stekkers, stopcontacten, telefoons, flessen doppen, pakkingringen, pertinaxplaten en dergelijke. En, ja, die pakkingringen die stonden daar in grote vaten op die binnenplaats En daar, die zeilden zo mooi die dingen. Dat waren van die ronde, ronde ringen allemaal. Dus, dus als we er in het weekend in de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 ook vanuit Haarlem werkte er een hoop personeel. En dat kwam toen de tijd met de blauwe trim dan op de straat. En die moesten die mensen van daaruit over die verloren heen hè? de, de, de, de weg af. En Noord-Dijverd, die dan een beste, beste tippel altijd voor dat. Maar ja, je moest wat voor je werk over hebben toen de tijd ook. Hè? Maar ja. ik bedoel, het is nu ondenkbaar Want ze vinden het nu op de fiets eigenlijk al ver zulke afstanden.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 Was, of vanaf 1933 bestond er al een aardappeltel. Dus je kon Verenigd. niet zomaar een, een paar nee, palen nee, in een hek nee, neerzetten? Nee, absoluut niet. Nee. Dat was geregeld? Die, dat waren echt in de begintijd ook waren dat hele strenge regels nog die, die aangehouden moeten worden. En zo had jouw vader. Ook een, een landje? Uh, mijn vader had het uh, eerste landje... ter hoogte van de rabi, dus van die lopende bandenfabriek. Daar zitten we dus halverwege de, noor, de Noorderduimer. net bij. even Achter het kerkhof toen een tijd. Ja, dat Lekker dichtbij. Dat was uh, mooi. Hoe groot was dat landje? Wat je vader had, in de eerste? Uh, ik dacht 16 en roe hield dat in. Wat is dat? Een roe is uh, 14 vierkante meter, zo'n beetje. Dus, uh, het was een aardig, aardig stuk land. En daar zat mijn oom Piet zat er dan ook bij. En dat deed ze met z'n tweeën. En wat kwette die.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 Cor, Wim Zonneveld hoor ik. Ja, zo heerlijk rustig. En het grappig is, hij gaat het dan over hebben van zo heerlijk aan het strand. Nee, maar zo maar dit... dat was niet zand, denk ik. Nee, dit was Tuinen en uh, Ton Drommel, lieve luisteraars, is hier tegenover me. En die is bezig met zijn verleden, want als klein jongetje moest er mee pitten, Mest verzamelen van paarden. En uh, voor het uh, volkslandje, om het zomaar eens even te zeggen. Uh, heeft u vragen, opmerkingen, u kunt bellen. 57-30393. En Tom kan al uw vragen beantwoorden. Tom, jij moest uh, met een zakje uh, poep wij op, de, voor de mest. Dus, wij schepten de paardenmest op. Uh, ja, en als we dan met z'n tweeën waren als jongen en die, die, die drullen waren nog vers... dan gooien we er ook nog mee naar elkaar. Want dat waren een sneeuwbal eigenlijk Tom. Een beetje uh, met een andere, andere lucht er daar kon je lekker mee gooien ook met die dingen naar elkaar. Dus, ja. Nou, dan kwam je bij je vader aan in het landje ja, met die mest. Ja, dan kwamen we... En dan kwam ik, uh, daar kwamen we dus... Uh,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 We lagen echt kilometers van de dunne zwarte draad in Duin. Dus, en dat gingen we dan optrekken overal vandaan. Mooi, weet je wel. Je en dat konden we weer gebruiken. voor. De, oh, daar werd het hek mee gezet. Het, het, we hadden ook al een schuurtje op die tuin staan. En dat was een, het koetswerk van een oude auto uit die, uit die dagen. Hoe kom er je eraan? Van de Vullersbelt af. Want die was ook redelijk dicht bij, uh, ja. bij het land natuurlijk. Dus je dus, vader die zei, dat is een mooi schuurtje. Dat werd eh, door vier man opgepakt. Want die, die koetswerken waren nog een vrij zwaar van die oude automobielen toen het tijd. Er zat dus niks meer in op Pieter. De, mo de motor was eraf de deuren lagen eruit. Nou, ja, er werden er per en er per stukken zelf ingezet. En dan, eh, nou, er stond in ieder geval ook een schuur op, het, eh, op de hoekland. Eh. Dan konden ze een thermosfles maar koffie meenemen. En, en, maar dan top, zitten. dan heb je hier tuin, er staat een hekwerk omheen. Je ja. hebt een schuurtje, een koets van de auto. Maar er moet ook nog wat geplant worden. Ja.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 Dan was dat uh, of eerst naar Duin, of even gauw wat eten en dan naar Duin. <coughs> Anton, jij als jong jongetje moet daar naartoe en jij moet van je vader meewerken. Uh, wij moesten helpen natuurlijk in Duin, ja. Jij dat, en je uh, broer? En mijn broer ging ook mee naar Duin, want ja, we wisten niet beter. Dat, uh, ja, maar dat was niet <coughs> alleen bij ons natuurlijk. Uh, de, de meeste jongens die uh, waren in Duin. Uh, we leefden daar in Duin. Ik bedoel, uh, ja, andere dingen hadden we meestal nog niet. Strikken zetten?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 Uh, de vrieskist zit vol met uh, dopertjes. Nou, de uh, vrieskist hadden we natuurlijk hoe ook. Maar we hadden geen koelkast natuurlijk thuis. We hadden alleen een kopere kraan, hadden we? Maar hoe doe je Dat was dan? alles en een kachel. Meer hadden we maar, in die tijd niet in huis. Hè? Snap ik. Maar al die bonen komen tegelijkertijd uit. Ja, dus daar hadden we wekketels voor. Hè. Dus mijn moeder die kon er aan altijd. Want er moest gewekt worden, volop gewekt worden. En ja, de schuurplanken uh, vol met, uh, met wekgoed toen de tijd. En sprongen wel eens een, uh, zo'n wekdingetje open. Hè, door te verse mest gebruikt worden of niet goed gewekt. Worden. Nou, dan wist je al wat je eten moest. Want die... Uh,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 Maar ook over die aardappelteelt wil ik het nog wel even ja. hebben. Ik weet, uh, mijn vader kreeg toen een uh, met zijn broers een groot hoek land toegewezen. Achter de kees op straat. Later heeft uh, Leen de Juiste er nog met paarden op gezeten op dat land. Maar toen was het al langer over dan, hoor. Maar toen stond je dus echt uh, uh, een godvergeten in de duinen in eigenlijk. Het was, was helemaal afgelegen. En toen kwamen we daar op dat stuk terrein, ik weet dat nog goed. Helemaal begroeid met dorens. Helemaal vol. Dus. Dan begon je eerst met het kappen van die dorens. Dan moesten die mensen die worteltroep eruit gaan spitten allemaal. Dat ging met zo'n grote graaf ging dat. Ik weet niet of het een hele grote platte stalen schep was dat. Kon je eigenlijk alleen mee keren. Een keergraaf eigenlijk. Maar dan moest dat land eerst helemaal omgooien. Ja, een ploeg was er niet natuurlijk. Nee. Alles moest op de hand gedaan worden. Dus, en, ja, kon je kon er niet meer een autootje komen.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 maar mijn tuintje, maar mijn tuintje, ja die mis ik niet graag Er is altijd wel tijdverdrijf voor mij Mijn sperziebonen, die komen zo slecht op En de spreeuwen vreden rode bessen op Ik heb spanazie, ik heb er koolraap, ik heb radijs en ramanas Ik heb pandijvie en augurken en tomaten in de kas Ja ze komen me met z'n allen de winter wel door en komend jaar gaat de kop er weer voor. De spelers die wonen, die komen zo slecht op. En de spreeuwen vrienden de rode bessen op. Maar ja. Cor, wat was dit? Dit was Evert Baptist met Mintuntje. Mintuntje. Nou, daar zijn we zo'n beetje wel uh, bij aangeland, Tom. Ja, dan wat, gaan we uh, verder met het Zandvoortse tuintje dan? Ja, ja, vertel. Wij, wij zeiden hoe hè?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 Of in een gereglementeerd complex Dat Het was een, een, een, heel, een heel verschil natuurlijk. Want ik weet, ik ben door een andere oude zandvoerder ben ik eens een keer tegengehouden. En die zegt, joh, wat ga jij nou maken? Dan ga je daarbij al die nieuwelingen, die vreemdelingen zitten. En je kan van mij zo een hoek land krijgen nog. Dat was een ander hoek land in het binnenterrein. Maar ja, ik heb hem toen ook gezegd... mijn Gerrit, hartstikke lief van je, maar...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 En weer graven erin, dat is steeds dieper zakte. En daarboven kwam er nog eens een keer een te staan. Nou, dan had je plenty water. Eigenlijk zat 1,20 weg en de olie drum was uh, bijna een meter. Dus uh, je had uh, 60 centimeter water, zeg maar. En dan kon je met een, met een puthemmer uh, je, je, je water uithalen.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 Het Waterloopplein, ging ik regelmatig naartoe en dan haalde ik pompen weg. En het was voor mij wel een beetje lucratief. daarom uh, hier en daar op de tuin een pomp slaan, laten. Toen wilde wel graag een pomp hebben, dus. Nou, daar kwam uh, die Kuipers bij me van, ja, dat was helemaal niks, dat kon niet en dat mocht niet. En, uh, maar ik zei, ja, Kuipers, wat maakt dat nou uit? Of je nou met z'n tweeën... Uh, of met z'n vijftig uit twee pompen water haalt... of je hebt ieder een eigen pompje op je tuin nou, staan. Ik zeg, we halen hetzelfde grondwater weg. Het is alleen veel makkelijker. Nou ja, daar moest je dan even over nadenken. Ja, ja maar het is, kan eigenlijk niet. En veertien dagen later was je bij me. Toen kun je voor mij ook een pomp slaan dus. Geregeld. Geregeld met die man. En vertel eens even over het begin van die volkstuin. Je zit daar met allemaal ja, vriendjes...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 En er kwam uh, s'avonds zwager Bollenduks, nadat hij in zijn winkel geweest was, de duin erin. En ook met zakkie zaad. En die begon ook ijverig weer uh, veuren te maken. Maar ja, niet te weten van elkaar waar het van elkaar stond. Dus het die, ging het dwars, door elkaar. die gingen dwars overheen. Dus dat, uh, ja, dat was in de, tuin, in de tijd wel, uh, wel leuk. Ik weet ook nog, ik had uh, spersiebonen daar op die tuin. En ik ben daar uh, spersiebonen aan het plukken. En dan komt uh, meneer Totten. Tor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 Waarom heb je dat pompje zo laag? Hij zei, je staat veel te laag op de pomp of zo. Ik zeg nou, hij staat te laag op de pomp. Ik zei, voor een kind van vier jaar is het, uh, is het hoog genoeg. Voor een kind van vier, heb je voor een kind van vier jaar dan een pomp geslagen? Ik zeg ja, ik wel hoor. Dat zet ik dus, zeg de niet leren. Dus de tijd herhaalt zich. Jij met de, je vader ja. de duinen in. Jij nu met je zoon, maar mijn zoon was er niet zo happig op. En maar mijn je kleinzoon die, die vindt het weer schitterend. Dus, uh, ja, Tom, ik vind het een, een uitstekend uh, verhaal uh, okay. wat we gehoord hebben. Uh,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 Want die bestaat ook ruim 65 jaar. En we gaan eens even praten over de geschiedenis van de Zandvoortse Britsclub. Dit was het programma ZFM Oud Zandvoort. Lieve luisteraars, we wensen u een heel fijn weekend toe. En bedankt Cor, bedankt Tom. Van ZFM. Ja, de kabel op 104.5. En in de inter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het CDA heeft het forse verlies bij de laatste verkiezingen helemaal aan zichzelf te wijten. Concludeert de commissie Rombouws, die de Nederlaag onderzocht heeft. Maakte zijn zijn hardconclusies tijdens het CDA-congres bekend. Volgens Rombouts is de grote nederlaag te wijten aan drie o's. De onduidelijkheid bij kiezers waar het CDA voor staat. De onenigheid en het gedoe binnen de partij. En de onbekendheid van de lijsttrekker en de kandidaat Kamerleden. In Zuid-Afrika hebben mijnwerkers een akkoord bereikt met hun mijnbouwbedrijf Anglo American Platinum. Het bedrijf neemt de 12.000 mijnwerkers weer in dienst die ondanks werden ontslagen na een wilde staking in Platinum bij Rustenburg. Mijnwerkers voerden actie voor meer loon. Ze krijgen nu in elk geval eenmalig 180 euro. Er wordt nog onderhandeld over een permanente loonsverhoging. Op de oprit van de A7 bij Weide Worm is gisteravond een zwaargewonde man gevonden. De man van 26 uit permanent werd naar het fuziekhuis in Amsterdam gebracht... waar hij later overleed. Volgens de politie is de man door een misdrijf omgekomen... maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De orkaan Sandy is afgezwakt tot een tropische storm... zegt het Amerikaanse orkaaninstituut... Aan Amerikaanse Oostkust werden al voorzorgsmaatregelen genomen. Weerkundigen hielden rekening met een superstorm... ...en media in de VS hadden Sandy omgedoopt tot Frankenstorm. Volgens de laatste voorspelling lijkt het dus mee te vallen... ...al kan ook een tropische storm veel schade veroorzaken. De storm bereikt waarschijnlijk maandag de Amerikaanse Oostkust. Afgelopen nacht zijn in Nederland voor het eerst weer strooiwagens uitgereden. De temperatuur